Goedemiddag allemaal, dit is het Bartumeus iPhone en iPad Vragenuur van vrijdag 20 september 2013. Nou, wat gaan we doen vandaag? Um, natuurlijk de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk uh, en natuurlijk ook de valreep. En we hadden ook twee apps klaar voor vandaag die vorige week waren blijven liggen. Dat was Twitter en Tweetlist. Maar ik denk niet dat we daaraan gaan toekomen, want we beginnen natuurlijk met van alles over IOS 7 die afgelopen woensdag om 7 uur s'avonds is uh, uitgerold. Beginnen we dus met IASK. Daar is geen vraag op binnengekomen, dus dat gaat lekker snel. Ik laat de microfoon in ieder geval voordat we beginnen met IOS 7 uh, los voor eventueel dringende zaken. Gaan jullie gang. Oké. Okay. Nou, uh, dan mag ik het spitsen afbijten. Um, ik ga er geen monoloog van maken vanmiddag. Ik ga ook hem af en toe losgooien voor Nens. Want die heeft ook een heleboel ontdekt. Um, verder heb ik geprobeerd om het voice-over voor bij te houden. Dat is me niet helemaal gelukt. Want dat ontploft zo ongeveer op het moment dat er uh, zoiets gebeurt als vandaag. Of als woensdag zullen we maar zeggen. Um, er valt in ieder geval al heel veel te vertellen over uh, de verschillende dingen van IOS 7. Ik heb een aantal dingen genoteerd... en een aantal dingen gaan we ook zeker langslopen... en zal ik jullie ook laten horen. En uh, ik zei het al, ik gooi af en toe de microfoon even los... voor, uh, voor, uh, voor jullie uh, op- en aanmerkingen en, en aanwijzingen... want ik denk dat hier uh, op, in de chat ook mensen zijn die hem al hebben... en die uh, misschien al wat meer tijd hebben gehad om ermee te spelen... Oké, okay, om te beginnen uh, wil ik eerst even iets zeggen over de installatie van, um, van iOS 7. Je kunt het dus op twee manieren installeren via iTunes en je PC of gewoon draadloos via wifi. Als je dat doet is het verstandig om um, aan de lader te hangen zodat hij in ieder geval stroom genoeg heeft. Uh, het duurt een tijd. Ik ben zelf woensdagavond... Ja, een beetje dom misschien, maar ja, ik moest natuurlijk toch wel snel weten wat er allemaal ging gebeuren met iOS 7. Aan het downloaden begonnen. Dat heeft een uur of zes geduurd. Dus ik ben gewoon lekker gaan slapen. En toen ik ochtends wakker werd, was hij klaar met downloaden. Maar hij had hem op de een of andere manier niet kunnen installeren. Dat heb ik hem laten doen terwijl ik op weg was naar, naar mijn werk. Um, dat is verder helemaal goed verlopen. Je komt dan in een configuratieschermpje wat je misschien ook wel kent met een nieuwe iPhone... als hij klaar is met installeren. Er zijn een paar dingetjes die je even moet beantwoorden. Bijvoorbeeld je wachtwoord intikken... als je een iCloud gebruikt en zo. En nog een paar van die kleine dingen... maar dat wijst zich vanzelf. Um, een van de vervelende dingen van de update... vind ik dat hij ook meteen alle apps... die je op je iPhone hebt staan, update. En daar was ik niet helemaal blij mee... Um, omdat... Er een aantal apps zijn, onder andere Shopboard, waarvan de laatste update niet toegankelijk is of niet goed toegankelijk meer is. En die wordt gewoon keihard mee geüpdate. Uh, dat geldt ook voor bijvoorbeeld Ariadne. Daar is een nieuwe versie van, dat weten jullie waarschijnlijk de Ariadne gebruikers wel. En in die versie is een aantal dingen veranderd. Waar ook niet iedereen echt uh, op dit moment blij mee is. Daar moet nog actie op worden ondernomen, maar dat gebeurt ook wel. Dat heeft te maken met het noemen van, uh, van favorieten. Je moet, uh, wil je de favoriet horen uh, uh, iets meer doen maar dat is een beetje een zijspoor je kunt dat automatisch updaten in een later tijdstip wel uitzetten daar kunnen we straks even naar kijken in de instellingen maar dat, gebeur, dat kun je nog niet uitzetten op het moment dat je update. dus zijn er apps waarvan je niet wilt dat ze geüpdate worden dan heb je een klein beetje een probleem als je iOS 7 erop gaat zetten oké okay, um, natuurlijk ...gaan we beginnen met de zaken die in de toegankelijkheid zijn veranderd. Instellingen. Ik ga even naar mijn thuisscherm. Zoals jullie horen heb ik geen geluiden meer. Die kun je uitzetten, dat ga ik jullie zo laten horen. Maar eerst even een aardigheidje context. Textveld. Apple heeft natuurlijk ook een aantal standaard apps die in het iOS zitten uh, mee veranderd. Onder andere de Weerapp. Weer. De Weerapp. Ik start de Weerapp. Weer. Lelystad. Verwachting per uur. 17. Buien. 16 graden. Lelystad haven. Bevolkt. 16 graden. Vrijdag. Maximum 16. Minimum 11. Oké, okay, ik ga even naar rechts vegen. Verwachting per uur. Nu. Bewolkt, 16 graden. 16. Buien. 16 graden. 13, 17. Buien. 16 graden. 13. 18 buien 15 na dat haven, bewolkt 16 graden dubbeltrijs dat haven vochtigheid 77% regen verwachting per uur 16 buien 17 18 19 19 uur dit het gaat dinsdag het goed 27 22 23 00 overwegend bewolkt 01 over 02 overwegend 03 over verwachting per dag Zaterdag, zondag, overwegend bewolkt, maximum 19 nou, uh, Ik Lees weet tornado. niet wat er gebeurd is. Het is jammer, het grapje gaat niet door. Toen ik deze app gisteren probeerde, zei hij dat er iedere dag een tornado was met 0 graden. Dus ik had uh, de hele week tornado 0 graden, tornado 0 graden. Goed, blijkbaar doet hij het nu weer goed. Geen idee hoe dit kan. Maar dat wordt dus vervolgd. Nou, dat was even een aardigheidje tussendoor. We gaan in eerste instantie naar de toegankelijkheidsopties kijken. Want er is echt een heleboel veranderd. Navigatie, um, omroepmap, sociaal map. Deze. Even voor de iPhone 4 mensen onder ons. Um, er was nogal wat uh, gedoe op het forum over of je als je een iPhone 4 had nu wel of geen update moest draaien. Omdat hij er S. heel erg traag van Cine. werd. Ja, ik heb de geluidjes uitstaan, dus je kunt niet zo goed horen wat ik doe. Maar ik haal hem even dicht bij de microfoon. Ik veeg. Opnemen map. Internet map. map. map. map. Internet. Map. Opnemen. Sociaal. Omroep. map In mijn gevoel vier. is hij dus niet echt trager geworden de vier. Oké, okay, ik ga naar de instellingen. Pagina 2 van acht. Instellingen. Instellingen. Ik ga naar algemeen. Vliegtuig mode, wifi, bloed, mobiel, pers, aanbied, bericht niet storen, algemeen, knop. Algemeen. Een van de dingen algemeen. die al meteen opvallen is Terug. Terug. dat de toegankelijkheidsknop uh, wat meer naar voren is gehaald. Algemeen. Info. Software. Zoeken met spot. Grote. Toegankelijkheid. Knop. Toegankelijkheid. Toegankelijkheid. Algemeen. Terugknop. Toegankelijkheid. Zien. context Voice over. Aan. Knop. Voice over. Terug terugknop. Oké, okay, de voice over. Voice over. Context. Voice over. Aan. Voiceover spreekt onderdelen op het schrik. Laten we Ik dubbel oh, op de kende oefenen met voice over. Spreeksnelheid. Context. De spreeksnelheid. Spreeksnelheid. 45% is dat o, aanpasbaar. Ik zal hem even 5 5%. Oh, sorry. 5... 35%. 25%. Laten we hem maar zo even laten staan. Spreek hints uit. Uit Toonhoogtewijziging. Uit gebruik geluidseffecten. Uit Die is nieuw. Ehm um... Als ik hem weer aanzet. Aan. Toonhoogte wijze. Gebruik geluid. Gebruik geluid. Toonhoogte wijze. Gebruik geluidseffecten. Dan krijgen we de bekende klikjes weer. Ik zet hem weer uit. uit. Gebruik compacte stem. Uit. Die is uit. Braille. Focus 40 BT. Knop. Hm, dat is mijn Braille leesregel. Rotor. Knop. De rotor. Talen en dialecten. Knop. De rotor. Knop. Een van de dingen die daar nieuw in is, is het handschrift schrijven. Daar is in het forum ook al het een en ander over gezegd. Je kunt als je een invoerveld hebt, de rotor draaien naar handschrift. En dan kun je tekenen, gewoon zwartschriftletters schriftletters tekenen. En die worden dan geplaatst. En er zijn een aantal nieuwe gebaren die daarmee samenhangen. Ik weet niet, als daar veel belangstelling voor is, dan mag Nens die straks even voordragen. Maar dat horen we zo wel. Hou dat in ieder geval even vast als je daar wat meer van af wil weten. Ik, ben, ik heb dat eigenlijk zelf nooit geleerd. Ik heb ooit van iemand een beetje leren schrijven, maar dan alleen maar hoofdletters. Dus voor mijzelf is het niet interessant. Maar misschien voor mensen die op latere leeftijd uh, visueel beperkt zijn geraakt... ...kan het misschien wel heel handig zijn. Talen en dialecten. De taalrotor is verdwenen en is nu vervangen door talen en dialecten. Talen en dialecten. Voice over. Terugknop. Daar gaan we in. Talen en dialecten. Context Wijzerknop. Standaarddialect Nederlands-Belgisch. Een uh, wijzerknop. Daarin kun je dus talen uh, uh, uh, uit de rotor en zo verwijderen. De standaardtaal bij mij is nu uh, Nederlands-Belgisch. Dat komt omdat sinds de update de stem van Ellen ook een HQ-stem is geworden. Rotortalen. Koptekst. We krijgen nu de rotortalen. U.S. English. Meer info. U.S. English. Voor de mensen die goed luisteren, of die het kennen, horen dat dit de HQ stem is. Nederlands. Dat is Xander. Meer info. Nederlands. Duits. Meer info. Duits. Een Duitse stem. British English. Onze goede oude, Daniel. Meer info. British English. Voeg taal toe. Knop. Ik ga nu, we hebben nu een voeg taal toe knop. Uh, als ik op zo'n meer info knop klik... Meer info. British English. Engels. Terug. Terug knop. Dan krijgen we dus... Engels. Een terugknop. De koptekst Engels. Stemkwaliteit. Koptekst. De stemkwaliteit. Betere kwaliteit. Aan. Aan. Als je deze knop dus uitzet en weer aan... Of hij staat uit en je zet hem aan, dan gaat hij de stem, de hoge kwaliteitsstem, downloaden. Dat betekent dus, hoera hoera, dat je nu meerdere hoge kwaliteitsstemmen op je iPhone kunt hebben. Dat hangt samen met de hoeveelheid geheugen die je hebt. Spreeksnelheid. Koptekst. De spreeksnelheid. 10% aanpasbaar. Het zou dus mogelijk moeten zijn om de spreeksnelheid per taal te regelen. Dat leek me heel plezierig, want Nederlands kan ik best snel hebben... maar mijn Engels is best redelijk om dat te verstaan... maar niet op 50% snelheidsverhoging. Dus ik heb dat geprobeerd en ik heb hem dus... Op 10% staan, maar dat werkt dus niet. Uh, of ik nou iets fout doe of dat dit een bug is... Um, ik ga dat straks nog even aan jullie vragen... maar uh, hij blijft gewoon op de volle snelheid staan... Oké, okay, um, dat is wat betreft de stem. Terug, terugknop. Nou, stem toevoegen, dat stond dus toe, helemaal aan het eind. Voeg taal toe, dat is eigenlijk het, het oude verhaal. Dat je dus een taal kunt kiezen. En als je dat dan hebt gedaan, kun je via die infoknop meteen de, um, de HQ-stem downloaden. Daarvoor hoef je niet per se aan uh, de stroom te hangen, maar natuurlijk wel aan wifi. Oké, okay, dat is taal en... Voice over. Terug. Terugknop. Braille. Focus. Rotor. Talen en dialecten. Gaan we, knop. Daar waren we gebleven. Spellingsalphabet. Teken en spellingsalphabet. Knop. Is zo gebleven. Feedback bij typen. Spellingsalphabet. Teken en spellingsalphabet. Ja, teken knop. en spellingsalphabet. Daar gaan we toch even in, want dat spellings is Spellingsalphabet. Voice over. Terugknop. Spellingsalphabet. Koptekst. Uit. Geselecteerd. Teken en spellingsalphabet. Alleen spellingsalfabet. Geselecteerd. Teken en spellingsalfabet. Ja, dus blijkbaar wordt hier nu voor beide over. uitgesproken. Talen en dialecten. Spelling. Feedback bij typen. Wat, je, uh, wat er dus uh, gedaan moet worden bij... Uh, ...uitgesproken bij taal en bij, of bij uh, het gewone alfabet, spellingsalfabet of bij het tekenalfabet. Spreekberichten in toegangscherm. Feedback bij typen. Feedback bij typen Knok. is het oude verhaal van tekens, uh, tekens en woorden en, of alleen woorden of helemaal niets. Spreekberichten in toegangscherm uit. Aan. Nou, dat was al bekend van de IOS 6. Afbeeldingsnavigatie. Altijd. Open. Grote cursor. Uit. Grote cursor is nieuw. Dit uh, betekent dat... Als je dit aanzet, dan is het nog duidelijker wat er in de voice-over-cursor is geselecteerd. Dus datgene wat uitgesproken wordt, is in principe geselecteerd. En het wordt dan duidelijker zichtbaar. Ik ga even toegankelijkheid. Uh, Er zit nog iets in toegankelijkheid dat uh, ik jullie niet kan laten horen omdat ik een 4 heb. Maar wat, belang... maar wat dus wel belangrijk kan zijn voor mensen die slecht zien, maar ook voor de snelheid... Dat heeft te maken met uh, uh, minder beweging, heet die knop. Um, dat is een, een soort diepte effect dat wanneer je je iPhone beweegt uh, er iets met het beeld gebeurt. Ja, ik heb daar zelf uh, uh, geen idee van hoe dat eruit moet gaan zien met mijn minder dan 1%. Uh, dat vraagt natuurlijk wat processorcapaciteit, dus het zou uh, snelheid kunnen winnen om dat uit te zetten. En in ieder geval is het batterijbesparend. Dus heb je een 4S of een 5, dan kan het handig zijn om minder beweging aan te zetten. Uh, ik denk dat ik dan, uh, ja, er zit nog iets in toegankelijkheid wat mensen met een functiebeperking zou kunnen interesseren. Dus als je problemen hebt met uh, bewegingen op het scherm... Kun je nu ook toegankelijk zien voice op, zoom. Ik loop er even snel doorheen. Spreek in veel tekst. Spreek automatische correcties. Grotere tekst. Uit. Vette tekst. Uit. Dit heeft allemaal te maken met die vette tekst en een uh, grotere tekst. Met het feit dat de dingen nu een beetje doorzichtig zijn. Uh, in sommige gevallen, ik weet niet precies in welke gevallen, maar uh, iconen kunnen wat doorzichtiger zijn. En dus minder duidelijk voor mensen die wat slechter zien. Je kunt dus hiermee een aantal dingen. Dat soort dingen een beetje ondervangen. Voor hoog contrast. Nee? Dus inderdaad, het contrast wordt daardoor ook lager. En hiermee kun je met deze knop het contrast weer verhogen. Labels voor aan slash uit uit ja. Horen. Labels voor aan slash uit. Wat zegt uit. hij nu? Hoofdletter L. Worden. labels voor aan slash slash uit uit. Labels voor aan slash uit. Nou, dit zegt mij niks. Um, als iemand anders het weet, hoor ik dat zo graag. Koptekst. Gehoorapparaatmodus. De gehoorapparaatmodus verbetert de prestaties voor sommige gehoorapparaten, maar het is mogelijk dat de mobiele ontvangst afneemt. Oké. Okay. Ondertiteling en bijschriften. Knop. Let bij melding. Uit. Dat heeft te maken inderdaad met, uh, met slecht -geluid. gehoor. Uit. -geluid. Stereo Uit. Stereobalans. Als de audiobalans tussen het leren. Koptekst. de geleide toegang. Uit. Fysiek en motorisch. Koptekst. Schakelbediening. Dat is dus de schakelbediening. Dan kun je dus op verschillende manieren je iPhone bedienen. Bijvoorbeeld met uh, het draaien van je hoofd. En uh, er zijn uh, meer mogelijkheden nu daarin. Als okay. uit. Dit is even wat mij betreft het eerste stukje over de nieuwe toegankelijkheidsopties. Ik ga de microfoon even losgooien. Voor uh, op- en of aanmerkingen. Nou, we hebben hier uh, meegekeken met jouw hele verhaal. ...en een van de aanvullingen die we kunnen geven bij de voice-over... ...over de wel of geen labels tonen. Een simpel voorbeeld met een, de knop aan en uit staat daar normaal is een mooi icoontje... ...en dan komt er in dat soort gevallen een eentje en een nulletje te staan. Uh, dat zijn de, de veranderingen die plaatsvinden voor de visuele mensen. Uh, het is voor mij ook horen van hier in huis, want uh, ik heb 0% zicht zelf. Dankjewel uh, Marco... Um... Uh, ja, een van de ook een van de betere dingen, of tenminste die uh, hier opvallen, is ook die ondertiteling en bijschriften voor. Uh... Uh, voor bij films, voor, uh, voornamelijk in YouTube en Netflix bijvoorbeeld, daar kun je de, de uh, ondertiteling aanpassen. Maar dan moet het wel in de film aanwezig zijn, die closed captions, zeg maar, de CC, moet dan aanwezig zijn en dan kun je er wat mee. Dus dat is ook een van de betere dingen. Ik had even, gemist, Tom, uh, volgens mij uh, heb jij mij gevraagd om iets uit te leggen over het handschrift. Dat neem ik tenminste aan in de rotor. Uh, laat mij maar even weten wanneer ik daar iets van kan laten zien, want het is zeker wel een leuke optie. Oké, okay, nou we gaan gewoon even verder en uh, we kijken wel hoe ver we vandaag komen, lijkt mij. Uh, hou het in ieder geval nog even vast, die, uh, die handschriftfunctie. Uh, uh, zijn er nog meer mensen die iets uh, hebben over de mm, toegankelijkheid? Over het algemene, voor, uh, voor het zicht... Uh, en dat, dat komt hier ook een beetje bij kijken. Dat heb jij eigenlijk ook al benoemd. Um, er zijn lijnen, die zijn wat lichter van kleur. De lettertypes zijn uh, lichter van kleur. Dus zet je hier vette tekst aan hier, dat doe je dat hier. En de, de contrast omhoog, om het allemaal een beetje beter te zien. Maar het blijft, um, ja, op veel stukken blijft het gewoon moeilijk om te zien, omdat de omranding zeg maar, uh, een beetje wegvalt bij, bij de achtergrond. En uh, ik heb ook wat gelezen over mensen die uh, uh, kleurenblind zijn. De knopjes voor de, a de aan en uit van de telefoon bijvoorbeeld. Dat viel een beetje weg. De groen viel weg enzovoort. Dus dat wilde ik ook eventjes erbij benoemen. Oké, okay, dankjewel. Dus de, er zullen nog wel wat dingetjes moeten gebeuren in dat opzicht. Oké, okay. ik pak mijn bestandje er weer bij. Oké, okay. Nou, ja, de weer-app, grapje, dat ging dus niet door. Dan hadden we het verhaal over uh, tijdens het updaten dus de apps... Dat hebben we gehad. Uh, onder andere hoorde ik iemand die iets had over de Facebook-app. Ik zei al tegen Nens, joh, je hebt hem net vorige week zo heerlijk uitgebreid behandeld... en nu schijnt er dus iets mis te zijn met het uh, meldingsscherm. Dat schijnt niet meer bruikbaar te zijn. Ik heb het nog niet kunnen uitproberen. De meldingen worden niet meer voorgelezen, heb ik hier staan. Oké, okay, uh, dan gaan we nu naar even een paar losse vlodders uh, als het gaat om wat nieuwe dingen. Uh, mappen kunnen nu meer dan 12 apps bevatten... Um, ik hoorde al, of ik las van iemand die vond dat uh, uh, in zoverre, uh, nou laten we zeggen vervelend. Omdat het nu zo kan zijn dat uh, je ook in een map um, pagina's moet, uh, uh, moet scrollen om ze allemaal te kunnen zien. Nou. Um, ja, de appkiezer werkt anders. We gaan uh, daar even samen naar kijken, dat lijkt me wel een goed plan. Ik weet niet wat er bij mij in de app kiezen zit, dus anders ga ik gewoon even. Thuis, knop, interval Standaard. Ik ga knop. hier even uitweg. Ik ga gewoon even de apps openen. je you opening? Search. Ik ga even hierheen. Beginscherm. App Store. Ik open gewoon even de App Store. Daar had ik app trouwens Store. nog niet in gekeken uh, of de App Store veranderd was. App Store. Uitgelicht. Koptekst. Updates. Top. 5 van 5. Nou, daar lijkt Zoek. het dus niet naar. Tap. Vlakbij. Hitlijsten. Geselecteerd. Uitgelicht. Oké, okay, vlakbij. Nou, van dat is nieuw. Goed, ik ga nu de app kiezer openen. Kantoormap. Twa beginscherm. Helemaal boven heb je de knop beginscherm. Dat was vroeger de knop sluit app kiezer. We hebben nu... App Store. Actief. We hebben nu een app store. Hij zegt actief. Instellingen. Instellingen. Act weer. FaceTime. Oké, okay. ik apps, heb er niet begin zoveel begin openstaan, maar volgens mij kun je nu gewoon blijven doorvegen, maar dat kan ik, durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Als je nu een app uit de appkiezer wilde gooien, dan was het vroeger zo dat je dat moest doen, de dubbel tikken en vasthouden. Nu kan ik met één vinger, Beginscherm. als ik met één vinger actief. naar beneden veeg, even naar de rotor kijken. Tekens, taken. Die staat in taken, ik veeg naar beneden. Sluit app Sluit App Store. Activeer onderdeel activeer standaard onderdeel. bewerking. Dat is de standaardbewerking, dus met dubbel tikken activeer je de App Store. Sluit App Store. En met Sluit App Store kan ik dus de App Store nu sluiten. Instellingen. Ik hoor Actief. instellingen, nu hoef ik niet weer eerst verticaal te vegen. Ik kan meteen dubbel tikken. En hij Actief. wordt gesloten. FaceTime. Actief. Beginscherm. En ik heb nu alleen nog maar beginscherm open. Dus op die beginscherm. manier kan ik nu veel sneller de apps weggooien. Apps. Ik zet hem op de eerste app, ik veeg één keer naar beneden zodat uh, uh, sluit is geactiveerd. En verder is het alleen nog maar dubbel tikken. Je kan ook met de drie vingers omhoog vegen, dan wordt de app ook gesloten. Maar ik vind dat zelf een beetje een vervelende, een vervelende beweging. Um, dat is wat betreft de abkiezer. Ik gooi de microfoon weer even los voor het geval er mensen zijn die nog iets kwijt willen over de abkiezer. Niet zozeer over de abkiezer, maar wel nog even over dat Facebook. Uh, vanmorgen vroeg nog even wat uh, geFacebook. Daarna in drie kwartier iOS 7 erop gezet. En Futsi was het meldingsscherm binnen Facebook. Ja, daar ging dus ook dat mailtje over. Uh, wat ik dus net ook zei, over die, die meldingenscherm. Dat schijnt dus of niet meer voorgelezen te worden. Of nou, het zou er nog wel moeten zijn. Want ik geloof dat er knoppen onderin staan. We kunnen hem zo wel even openen. Maar eerst maar even verder met uh, de andere dingen, denk ik. Maar we houden het in ieder geval even vast. Nens, ik weet niet, heb, jij hebt ook al geüpdate. Misschien kun jij ondertussen even kijken. Of heb je dat al gedaan? Oh, sorry. Ja, nou, nou ben ik er even. Neem niet kwalijk. Dat gaat over de app Kom je daar nog steeds met twee keer home in? Ja, je komt dan gewoon nog twee keer, door twee keer op de home toets te drukken, kom je erin. Ja, wat betreft uh, Facebook, laat hem niet even. Uh, ik heb hem even vanmorgen gecheckt. Uh, ik kon alles doorlopen en alles doorzien, maar dat was een hele snelle check. Maar dit gaat er waarschijnlijk over de meldingen die je binnenkrijgt, die je statusberichten of niet. Maar dan moeten we dadelijk maar eventjes over hebben. Is goed. Dan gaan we verder met uh, de mail. Lijkt mij, ik rommelde maar een beetje zo doorheen. Mail. 38 ongelezen berichten. Mail. Inkomend. Ongelezen. maar Marleen Rosema heeft een nieuwe foto toegevoegd aan het... Ja. Als je kijkt naar het gewone scherm is er eigenlijk niet zo idioot veel veranderd. Gewoon uh, de inbox of uh, de... Wijzig. Knop. Alle inkomende. 225 ongelezen bericht. Ja, dat is heel wat. Um, als ik onderin kijk... Nieuw. Knop. Gisteren bijgewerkt. Hoor je gisteren bijgewerkt. Voortgang. 100%. Hij is nu druk bezig. Bloemsels. Zojuist bijgewerkt. Zojuist bijgewerkt. Dat staat dus nu onderin. Ik ga even naar mijn accessibility-account. Meer info over VIP. Knop even naar boven. Posten. Wijzig. Alle inkomende. Google Mail. Accessibility. 68 ongelezen berichten. Ja. Inkomend. Ongelezen. Alle vis. Antwoord. Vona, Hallo, hallo, show, etc. 15 uur 22. Ik kan er gewoon doorheen. Um, ongelezen. Een van de dingen die is opgelost is dat wanneer ik een mail open en ik sluit hem weer en ik ga gewoon horizontaal vegen. Hij verder gaat bij de mail waar hij gebleven was, dus niet meer van bovenaf. Daar zijn we met z'n allen volgens mij heel blij mee. Wat je bovenin niet meer hoort Accessibility. is het aantal ongelezen berichten. Dat staat nu onderin. Ik wijs even helemaal onderin rechts. Nieuwe Daar hebben we knop. de nieuw knop. Ik veeg naar links. Zojuist bijgewerkt. 68 ongelezen. Dat zie je dus daar nu. Nog nieuw is, ik wijs even gewoon een mail aan. Voor velde. Antwoord. Keurmeer. Nee, Excel.netrit. In de... Inkoop. Wijzig. Zoek. zoek, Ongelezen. Alleen de vis. Antwoord. We kennen allemaal. 15 uur 22. We kennen allemaal de taken uh, in de rotor. Uh, dan kon je naar beneden vegen en dan had je dus um, standaardbewerking of verwijderen. Dat is nu uitgebreid. Als ik nu met één vinger naar beneden veeg, meer. dan krijg ik de optie meer. Ik veeg nog een keer. Prullenmand. Prullenmand. Nou, wordt hij naar de prullenmand verhuisd. Activeer onderdeel. Standaard bewerking. Dat is dus activeer onderdeel. Meer. Ik tik even op meer. Attentie. Antwoord allen. Knop. Dan krijg ik uh, een aantal opties die uh, iedereen kent van de beantwoord knop. Wanneer je een mail hebt geopend, beantwoord allen. Stuur door. Stuur knop. door. Markeer. Markeer. Markeer als gelezen. Verplaats naar reclame, verplaats bericht, annuleer, knop. Dit is dus heel lekker, uh, je kunt Incomment. dus direct vanuit de Ongeregen. lijst, uh, kun je uh, meer dingen doen dan vroeger. Um, volgens mij heb ik verder eigenlijk niets ontdekt, ik zal gewoon even deze mail openen. Ik denk dat je al op de configuratie bezig bent. 5 koppeltekens. Original message -mail. Nou, 68. Verder doen we dus onderin. Bericht. Mijn iPhone 4 is aan het verdaten. De afgelopen vijf. En... Nieuw. Knop. Antwoord. Knop. Verwijderen. Knop. Verplaats. Knop. Markeerbericht. Knop. Bericht. Onderstreping. Onderstreping. Dit zijn dus eigenlijk de, um, de dingen die we, die we al kenden van iOS 6.1.3. Dit is wat ik heb ontdekt uh, in de, de nieuwe mail-app. Ik heb eigenlijk nog wel een vraag misschien over de mail-client. Of het is mij nooit opgevallen of uh, het is er niet. Of misschien kan mij iemand het hele simpele antwoord geven. Nu al een iOS 6 heb ik boven in een zoekveld. Ik kan bijvoorbeeld zoeken naar nou ja, op Tom. Ik wil alle mails van, van Tom te zien krijgen. Maar ik wil ze graag allemaal in één keer selecteren en in één keer een, een, een, een, een enkeltje prullenbak geven. Is er een selectie all beschikbaar op zo'n moment? Wat ik wel weet is, uh, en dat zal ik even proberen te doen zo. Markeerbericht knop. Uh, ik ga even uit dit bericht. In comment. Ongelezen, alle vis antwoord, accessibility, De inkomen, wijzig, knop, annuleer, verplaats, markeer alles, knop. Dan heb ik dus wel een markeer alles, ik weet alleen dus niet of dat gaat werken als je eerst iets zoekt, dat, wordt, uh, dat gaat mij nu even niet lukken. Inkomen, context, annuleer. Zoek. Leren. Knop. Dus wat je Wezen. zou kunnen proberen is, uh, als je dat lijstje ziet van al mijn mails en je hebt zoiets van met die vent wil ik niks meer te maken hebben, ga ik allemaal weggooien. Kies dan eerst op dat moment voor wijzig en kijk dan eerst of er beneden ook die knop uh, selecteer alles staat. Ik weet niet of iemand hier nog een aanvulling op heeft. Alwien, uh, uh, die drie vingers had ik uh, volgens mij ook al genoemd. Als het niet zo is, dan noem ik hem nog een keer. Je kan ook een app sluiten. Ja, ik weet zeker dat ik het heb gezegd, want ik vind het een vervelende beweging om de drie vingers omhoog te vegen. Dus vandaar. Had er nog iemand een aanvulling op de, de nieuwe mail-app? Ja, even gewoon een losse vlodder tussendoor, maar dat viel me wel op en dat zullen jullie ook tegenkomen. Ik wilde gisteren dus al even iets opnemen met de Recorder. Dat is denk ik wel al onbekend hier in het forum. ...of in de chat het programma List Recorder. En er werd mij ineens gevraagd of List Recorder de microfoon mag gebruiken. Dus blijkbaar in verband met de beveiligingstoestanden... Uh, ...wordt er nu ook gevraagd wanneer je een app start die de microfoon gebruikt... ...of wie dat mag doen. Had ik nog iets? Um, ik weet niet, ik heb hier verder nog niemand over gehoord... ...maar ik heb het zowel bij mij als bij Lotte gezien. Op het moment dat ik geüpdate had, stond de klok verkeerd... En die bleef ook verkeerd. De oplossing voor mij was om naar instellingen algemeen datum en tijd te gaan. Daar de uh, automatische klok uh, uit te zetten. Vervolgens wordt je dan gevraagd om een, uh, om een tijdzone te kiezen. Nou, Dan kies je voor Amsterdam en dan zet je de klok weer op automatisch en dan staat de tijd goed. Um, nog een ding dat, uh, dat ik heb genoteerd en uh, dat belangrijk is, dat heeft te maken ook weer met uh, zeg maar batterijbesparing en misschien zelfs ook wel internettoegangbesparing. Dat is ververs apps op achtergrond. Volgens mij heeft dat niets te maken met het uh, automatisch updaten. Maar meer met wat uh, apps allemaal op de achtergrond als ze draaien aan het doen zijn. Ik ga even daarheen. Um... Algemeen. Instellingen. Terug. Ben in Algemeen. Algemeen. Info. Software. update. Zoeken met spotlight. Tekstgrote. Toegankelijkheid. Gebruik. Knop. Ververs apps op achtergrond. Ververs Knop. apps op achtergrond. Daar gaan we even heen. Ververs apps op achtergrond. Terug. Terugknop. Ververs apps op achtergrond. Koptekst. Ververs apps op achtergrond. Aan. ...sta toe in de achtergrond materiaal te vernieuwen of locatievoorzieningen te gebruiken bij verbinding met een WiFi of mobiel netwerk. Door apps uit te schakelen, gaat de batterij mogelijk langer mee. Koptekst. Je moet dus hier goed kijken welke apps uh, dit doen en of je dat wel echt nodig vindt. Aandelen. Uit. Nou, aandelen stond gewoon... Alle, staan, alle apps die dat kunnen op de achtergrond dingen doen, staan aan als je hem hebt geïnstalleerd. Dus het is zeker zinvol om hier te gaan kijken. Aandelen. Nou, die heb ik niet, dus die heb ik uitgezet. met Alarmd is een, uh, een klok. Heb ik uitgezet. Arie op mijn GPS. Aan. Nou, die heb ik toch maar aangezet, want ja, uh, ik, die draai ik eigenlijk nooit echt op de achtergrond. Dus misschien is het ook niet nodig, maar ik heb sowieso alle navigatie-apps maar aan laten staan. Arie op mijn GPS test. Aan. Dat is de testversie. Blink Square. Aan. Ook aan. Google Maps. Aan. Herinneringen. Aan. Ja, als je herinneringen die app van Apple niet gebruikt, en dat doe ik eigenlijk op het moment niet echt, kan je hem dus ook uitzetten. Immove, e aan. Is ook een, een navigatie-app waar ik nog nooit naar gekeken heb. IWGPS, aan. Okay. Navigon, aan. Phone 3-4, uit. Regenmelding, aan. Runkeeper, aan. Weater Pro, aan. Weer, aan. Naast een onderdeel op locaties op no, de achtergrond gebruikt. Dan zijn ze dus in dit Inclusief geval van mij... Staat een maar dat is dus uh, zowel interessant voor het uh, gebruik van je batterij. En misschien ook uh, iets te maken met de snelheid van, uh, van je iPhone. En, en uh, ook met het, uh, de hoeveelheid data die wordt uh, verstookt. Uh, ik zie hier niet mail staan. Dus ik, uh, ik denk dat mail doet dat op een andere manier. Dat gaat via uh, uh, nieuwe gegevens. En uh, dat heeft met push en fetch te maken. En dat kunnen we. Uh, op dit moment wat mij betreft even vergeten. Um, ik gooi de microfoon weer even los. de tijdsbesparing van deze middag. Kan ik een eerdere podcast terugvinden over listrecording? Uh, de app ListRecorder is een aantal malen aan bod geweest, volgens mij. En uh, ik weet niet, uh, Marco, waar jij de de podcast download, maar als je gaat kijken bij www.blinkmagazine.nl dan vind je daar niet alleen uh, tot op de dag van vandaag zo ongeveer de podcasts maar ook de onderwerpen die in die podcast zijn besproken en je zou ook in, uh, in het zoekveld van Blink Magazine in het zoekveld even op list recorder kunnen zoeken en dan vind je de podcasts waarin dat uh, behandeld is Oké, okay, namens Leica, dankjewel. Oké okay, mensen, nog meer uh, uh, mensen die iets kwijt willen over het voorafgaan. Oké, okay, uh, nou dat was in ieder geval wat in mijn bestandje stond. Um, ja, een hele Thuisknop. belangrijke verandering zit hem in de agenda. Ik weet niet of hier nog veel mensen zijn die de standaardagenda gebruiken... Uh, dan komen die daar tegenaan te lopen. De lijst zoals we die kenden is weg. Ik ga je nu even laten zien hoe het er nu uitziet. Reizen, kantoormap, 12 apps. Kantoor, koptekst. VO-kalender, kantoor, koptekst, tekstveld. VO-kalender. Ja, dat is kantoor. grappig. Koptekst. Tekstveld. Wat je dus nu hoort is de map kantoor. Koptekst. Tekstveld. Als je nou denkt van ik tik er dubbel op dan kan ik de naam van de map wijzigen. Nee, dat is niet waar. Als je erop dubbel tikt, wordt de map weer gesloten. VO-kalender. Agenda. Vrijdag 20 september. Agenda. Vrijdag 20 september. Agenda. September. Terugknop. September. Terugknop. Zoekknop. Even kijken. Onderaan hebben we. Nog een paar knoppen. Inkomend. Knop. Inkomend. Zover ik even snel kon nagaan, heeft dit te maken met uitnodigingen die in de mail staan. Agenda's. Knop. De knop voor de agenda's. Die hadden we eerst bovenin staan. Vandaag. Knop. Een knop vandaag. Vrijdag 20 september. 23 uur. En verder niks. Uh, dan, dan zitten we eigenlijk gewoon in. Het 22 scherm. uur. 21 uur. 20 uur. 19 uur, 18 uur, 17 uur, 16 uur, 15 uur, 14 uur, koppen, 12 uur. Koppen, van 13 tot 14. Knop. Ik ga even terug naar boven. September. Want dat lijkt me handiger, want je hier. Zoek. Hoort staan. Knop. Zoek. Voeg toe. Knop. Maandag 16 september. Knop. Dinsdag 17 september. Knop. Woensdag 18 september. Knop. Je ziet hier dus de week van maandag tot zondag. Donderdag 19 september. Knop. Geselecteerd. Vandaag vrijdag 20 september. Zaterdag 21 september, knop, zondag 22 september, knop, vrijdag 20 september 2013, koptekst. Vrijdag 20 september, 0 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, koppen, van 13 tot 14. En hier komt de enige afspraak die hier staat. Ik ga even terug... Want ik had de vrijdag al geopend. Oké, ik zit nu. Zoek. Knop. Ik ga 2013. nog even verder terug, Ruud. helemaal bovenin als dat Zoek. kan. Knop. Voeg toe. Zoek. Als ik helemaal boven in de app zit, heb ik een zoekknop. Inkomend. Knop. Onderin diezelfde knop. Agenda's. Knop. Vandaag. Knop. December 2013. Knop. En dan kom ik bij december 2013. Ik heb Zoek. dus bovenin een knop. zoekknop. Voeg toe. Knop. Januari 2013. Februari 2013. Maart 2013. April 2013. Mei 2013. Juni 2013. Juli 2013. Augustus 2013. Huidige maand? September 2013. Knop. Die tikken we dus dubbel. 2013. Terugknop. Zoek. Voeg toe. September 2013. Zondag 1 september. Maandag 2 september. Twee gebeurtenissen. Knop. Hier hoort dus, je kan dus even. 1 september 2013. Donderdag 12 september. 1 september 2013. Donderdag 12 september. Geen... Zondag 8 september. Zondag 15 september. Ik heb hier een... geen activiteiten. Het bekende tabelletje van links naar rechts. Maandag 9. Maand. Dinsdag 3 september. Geen... Woensdag 4 september. Zoals je hoort. gebeurtenis. Ik kan dus naar beneden Nederlands. Het is nu naar vandaag. Eén... Woensdag. Donderdag 5. Vrijdag 6 september. Het is eigenlijk een beetje die maandview die ik heb. Vrijdag 13 september. In gebeurtenis. Knop. Vandaag. Vrijdag 20 september. In gebeurtenis. Nou, dat was dus die koppen. Um, ja, of je hier nou heel erg blij van moet worden, weet ik niet. Want het, ik, ik werkte, als ik al met deze agenda werkte, gewoon met de, de lijst. Dat vond ik eigenlijk wel een stuk makkelijker dan dit. Maar ja, alles wendt, zeggen ze wel eens. Um, ik heb niet gekeken naar het voegtoe, de stuk. Maar dat ga ik nu ook even niet doen. Want de tijd vliegt. Ik ga dus even de microfoon losgooien en... Jullie vragen om iets uh, aan te merken of op te merken over de agenda. Iedereen is geschokt van de nieuwe agenda misschien, ik weet het niet. Um, dit was dus even de agenda. Ik heb net uh, gehoord van Lotte dat in de contacten ook iets veranderd is. Daar heb ik nog niet in gekeken. Um, ik ga nu even de microfoon aan Nens geven. Want misschien wil jij ook even overnemen en even kijken. Want ik zei al, de tijd vliegt alweer. Of... Ik niet echt hele belangrijke dingen nu laat liggen die we echt vandaag eruit moeten hebben. Oké, okay, nou dan ga ik maar beginnen met mijn lijstje dan. Hè. Ik heb ook een uh, aantal aantekeningen. Ik doe even de ene die ik hier makkelijk heb staan. Uh, als je gaat, uh, uh, sowieso als je de update gaat uitvoeren, moet je ervoor zorgen dat het 3,4 gigabyte vrij is. Om uh, dat voor elkaar te krijgen, anders gaat het niet lukken. Ik weet niet of je dat gemeld had, volgens mij niet. Um, je kunt een iPod Touch 4e generatie uh, kun je niet updaten. Die heb ik helaas. Dus die kan ik niet updaten naar iOS 7. En volgens mij de iPhone 3 ook niet. Um, wat staat hier nog meer? Oh ja, voice-over via Siri. Siri is uh, de spraak invoeren. Uh, ik heb het even gecheckt, want daar ben ik altijd wel blij mee als daar uh, wat mee zou gaan gebeuren. Uh, maar die is nog steeds niet in het Nederlands. Hij is wel verbeterd. Uh, er zijn, uh, uh, nou ja, hij staat bij mij op het Engels en hij doet aardig wat. Ik kan dingen opstarten, uh, ik kan mijn uh, afspraken laten zien en dat soort dingen meer. Um, maar hij kan ook de voice-over aan en uitzetten. En dat doe je met voice-over on of voice-over off. En dat heb ik uitgeprobeerd en dat werkt gewoon. En ook op die manier kom ik snel in de instellingen van de voice-over. Dus dat is een, een leuke tip, blijkt mij, die meegenomen kan worden. Dan ga ik over naar mijn andere... Stukje, daar. Dus even kijken wat jij al besproken hebt en wat ik nog niet. Nou, heel belangrijk denk ik. Um, die drie vingers in de statusbalk, hè? Op de tijd. Bovenin je scherm heb je de statusbalk zitten. Um, daar staat onder andere je tijd in, maar ook je wifi. Uh, uh, hoe, hoe sterk je wifi is en dat soort dingen meer. Je hoort vanzelf statusbalk als je daarin gaat staan. En uh, dus bijvoorbeeld op de tijd, dat precies in het midden zit. Ik uh, kan het misschien even laten zien maar, of laten horen. Voice over aan. Notities. Ah, 15 uur 52. Status balkonderdeel. Ik sta nu in het midden van mijn scherm bovenin. Geen met drie vingers om het berichtencentrum te zien. Nou, je hoort het al. met drie vingers om het bedieningspaneel te zien. Ik wil om naar boven te scrollen. Oké, okay. ik heb uh, in mijn uh, dingen de tips aanstaan, dus ik hoor nu nog van alles en nog wat, wat ik ermee kan, kan doen. Je hoort al dat ik drie vingers naar beneden kan vegen of drie vingers omhoog. Um, drie vingers naar beneden, dat geeft de berichtencentrum weer. En daar uh, krijg ik dus alle meldingen, status uh, uh, uh, dingen en berichten en afspraken uh, krijg ik daar in een rijtje te zien en dan kan ik doorheen lopen. Dit kun je ook instellen van wat wil ik hier zien in dat berichtencentrum. Wil ik alleen de agenda-afspraken zien? Of. Uh, nou ja, dat, dat is uh, individueel in, uh, op, nou, in te stellen. 15 uur 53. Dan statusbalk onderdeel. Heb ik de drie vingers omhoog vegen? Dus ik heb weer die tijd in de statusbalk en ik veeg drie vingers omhoog. Dan kom ik in het bedieningspaneel. Ik ga het even doen. Bedieningspaneel, trekpositie. 11,3 seconden. Van 4 is... minuten. 40 seconden. Dit is eigenlijk een snelle toegang naar uh, bepaalde onderdelen. Ik ga hier even doorheen vegen. Vorige, speel af. Volgende track. S4 Small iTunes Festival 2012. Je hoort al dat 15. hier uh, mijn uh, muziek zit. Uh, hier kan ik dus, hier zitten de, de, de Applay en de terugspoelen enzovoort. Volume. 100%. De volume zit hier. Aanpasbaar. 100%. 90%. Ik veeg met mijn vinger naar beneden en ik kan naar 90% of ik veeg omhoog en ik ga naar uh, 100%. Vervolgens veeg ik weer van links naar rechts. Vliegtuigmodus uit. De vliegtuigmodus staat uit. Ik dubbel om van instelling te wisselen. Nou, ik hoef mijn verhaal niet te doen. Dat doet mijn iPad al voor mij. Dubbel tikken als ik hem weer aan wil zetten. Nou, zo heb ik een aantal opties hier. Ik loop er even doorheen. Wi-Fi aan. De Wi-Fi Bluetooth. kan ik aanzetten. Aan. Bluetooth. Niet storen. Niet storen. Geluid uit. De geluid uit, uit vanuit. Knop. Camera. Knop. Klok. Knop. De klok Camera. Camera. Helderheid. En de helderheid 100%. zit hier ook wat makkelijker te uh, gebruiken. met één vinger om de waarde aan te passen. Ik kan dus omhoog of omlaag tegen om het licht van mijn uh, scherm, van mijn iPad scherm te verhogen of te verlagen. Um, ik ga hier weer uit. Ik druk even op de. Escape, op de escape wil ik zeggen nee, op de home knop of de thuis knop en ik ben uit de, het bedieningspaneel. Een bedieningspaneel is dus wel iets wat de moeite waard is om te benoemen. Omdat ik een ervaren iPhone gebruiker ben, oh. kiezer, notities, oh. oh. actief, um. notities. Ja, ja, ja, knop. ja, ja. Uh, even kijken, die heb ik gehad, zoeken, apps vanuit het van 3. oh ja, de spotlight die we gewend zijn, uh, dat geeft hij eigenlijk al aan zodra je iOS 7 hebt gedownload, geeft hij aan dat die, die zoekfunctie, die spotlight, uh, het zoeken van een programma of een, of een Tekst in ieder geval het zoeken over je iPad heen. Die uh, hebben ze ook veranderd. Vroeger was dat, ik druk één keer op de thuisknop. Nu is het zo dat ik uh, drie vingers naar beneden veeg. En dan komt hij tevoorschijn. Dus ik ga even op mijn uh, beginscherm staan. Berichten. En ik doe drie vingers ik veeg naar beneden. Ik zorg in ieder geval dat mijn focus niet in de statusbalk staat, want anders gaat dat niet werken. Ik uh, veeg twee drie vingers naar beneden. Bewerkbaar. En dan er komt de iPad. boven een zoekveld tevoorschijn. Nou, dat zoekveld dat zoekt uh, over de hele iPad. Je kunt ook weer in instellingen zeggen van oké, okay, wat wil ik dat hij daar precies laat zien. Moet hij ook gaan snuffelen in de mails, moet hij gaan snuffelen in de berichten, notities. Of moet hij alleen appjes openen, dat soort dingen meer. Verberg toetsenbord. Zo, oh, klopt niet. Tikt annuleer, annuleer, Klok. Even mijn notities. notities er weer bij pakken. Notitie. Nou ja, notities. 7. Is eigenlijk ook wel wat veranderd. Laag vegen voor opties. Abstoren sluiten naar drie vingen. Invoegpunt aan begin. Invoegpunt aan eind. Notitie. Nou ja. Tekstveld. Bewerkt. Um. 7. Oh, oh, Ik zou kiezen je. omhoog. Invoegpunt aan begin. Notitie. Verberg toetsenbord. Sorry. Tik notitie. iel 7. Notitie. Verberg Ik. toetsenbord. ja. Notitie. Eel 7. Ik zou kiezen om al points over. Oké, okay. sorry hoor, ik moet hem even uh, zijn mond laten houden. Anders kan ik niet even heel snel er doorheen scrollen. Um, even kijken. Dat is dus de spotlight die ze hebben verhuisd. Dat heb ik ook al gedaan. Dan, even kijken. Dan zijn er een aantal of, uh, uh, bewegingen, of hoe noem je dat, gestures, uh, uh, ja bewegingen bijgekomen. Um, een daarvan is, even kijken, de vier vingers tik. Als ik met vier vingers tik, dan krijg ik uh, de toetsenbord help zoals je die gewend bent uh, bij uh, de Mac, dat je dus uh, daarna, uh, hoe noem dat, veegbewegingen kunt maken en dat hij dan vertelt wat hij dat precies dan kan uitvoeren, dus het een beetje de helptoets is dat. Dan is er nog eentje nieuw, dat is de. Drie vingers vier keer tikken. En wat doet dat? Drie vingers vier keer tikken: dat kopieert de laatst uitgesproken tekst en uh, zet dat op het klembord. Wat, dit, wat hier handig aan is, is dat je het eigenlijk heel makkelijk kunt kopiëren zonder dat je je rotor moet draaien naar wijzig en dan uh, daar uh, kopiëren en weer knippen en plakken moet doen. Dit is een wat makkelijkere manier om uh, te, de tekst te kopiëren en weer te plakken op een nieuwe plek. Dan uh, staan, stond, heb ik ook nog gelezen over het dubbeldikken van twee vingers in het tekstvak... Um, dat zou de functie geven dat je de spraak invoer kunt gebruiken, oftewel dat je kunt dicteren. Ik heb het uh, op de Safari uh, in het tekstveld geprobeerd, daar kreeg ik het niet voor elkaar, maar het staat wel beschreven. Ik heb het alleen nog niet voor elkaar gekregen, dus ik wilde hem nog wel eventjes noemen. Dan um, het verhaaltje van, even kijken, AirDrop in uh, airdrop airdrop is, nou als je de Mac gebruikt misschien ken je dat dan wel dat betekent dat als je uh, als er andere computers in de buurt zijn, dan kun je die zien in de airdrop, via je finder dat is de verkennen van de Mac, kun je in airdrop kun je dan zien wie er in de buurt is en kun je bestanden delen uitwisselen met elkaar en uh, dat kan je nu dus ook met de nieuwste iPhone 5 dus AirDrop zit daar als functie in de iOS 7 in alle andere, andere apparaten dus uh, zoals ik hier heb een iPad 3 daar zit het dus allemaal niet in uh, maar het is gewoon voor het uitwisselen van, uh, van van bestanden en dat kan bijvoorbeeld in Safari onderdelen. Nou ja als het mogelijk is dan kun je hem vinden onder het deelknopje dan Even kijken, wat is er nog meer? Uh, ja, wat een van de leuke dingen was vooraf, wat waar iedereen blij mee was, was dat die iTunes kaart uh, inscannen. Um, ik dacht vandaag, nou ik ga eens even op zoek, ik moet hier nog ergens een kaart hebben liggen. Ik heb die kaart gepakt en ik uh, ben aan de slag gegaan met de App, app Store. Ik heb gezegd wissel in wat en vervolgens ging het niet lukken. Wat hij doet is eigenlijk hij gaat kijken of hij ergens een rechthoekig vakje kan vinden. Nou, ik had een oude kaart en op de oude kaart staat geen kader om, om het nummer heen. Van de, van de kaart. Dus uh, als het goed is, al bij de nieuwe kaart toevallig volgens mij eergisteren heb ik een nieuwe kaart gezien en er staat inderdaad een kader om het nummer heen. En dan kan hij hem waarschijnlijk beter scannen. Hij scant dat met de uh, frontcamera, dus degene die naar jou wijst, dus waar je tegenaan kijkt zeg maar. En dan uh, gaat hij hem automatisch vinden en dan scant hij hem in. Maar ik heb hem dus niet echt kunnen proberen omdat ik een oude kaart heb hier. Uh, wat heb ik nog meer op mijn lijstje staan? Eh, er op dubbeltikken, drie vingers, scan. Ja, de handschrift zal ik zo even doen voordat ik iedereen daar lastig mee ga vallen. Um, dan wil ik het ook nog eventjes hebben over de lockscreen. Als je iOS 7 gaat installeren en je gaat, uh, dan krijg je de vraag of je de lockscreen wil invullen, oftewel of je een code wil ingeven om hem te lokken. Nou ja, ik hou nooit van al die lockscreen dingen. Maar nu blijkt ook dat dat allemaal niet zo waterdicht is. Dus uh, ik zou zeggen, laat dat lekker uit. Um, doe er niks mee. Het is alleen maar uh, meer werk om in te loggen. Um, even kijken. De stem, wil ik ook nog wat over zeggen. Je kunt nu meerdere HQ stemmen, high quality stemmen downloaden. En dat is eigenlijk de enige reden waarom ik mijn iPad heb geopend. Uh, ge, Upgrade, zeg maar naar iOS 7... ...omdat ik nu een HQ-stem krijg op mijn iPad. Nou, we hadden gisteren even een ronde dansje... ...dat dat gewoon uh, zo was gegaan. Dat het gewoon lukte. Ik wil dat wel eventjes uh, laten zien... Um, ...want uh, Tom is er al een beetje geweest... ...maar ik wil hem toch nog even aanwijzen. Uh, je kunt dus meerdere HQ-stemmen erop doen... ...maar weet wel dat dat weer ruimte kost. Het ligt volgens mij ergens tussen de... ...nou, wat zou het zijn... Rond de 200, 200, 300 MB of zo wat het zou kosten per ding. Maar het klinkt nu een stuk beter en ik denk dat dat uh, handig is voor, uh, voor de mensen die wat moeilijke dingen kunnen verstaan. Ik kijk even nog even door mijn lijstje of er nog meer dingen zijn die ik zo snel wil benoemen. Nee, ik ga eventjes naar de instellingen. Voice over aan, liggend. Instellingen algemeen geselecteerd. geselecteerd. Tom heeft algemeen. het ook vast al genoemd. Toegankelijkheid hebben ze in ieder geval weer naar, wat meer naar boven gezet. Met andere woorden, ik hoef niet meer na, met drie vingers naar beneden te vegen om in het volgende scherm te komen. Toegankelijkheid, toegankelijkheid Knop. is een van de eerste. Instellingen zien context. Nou, hij is er al geweest. Je gaat naar voice -over. Over. dubbel tik op. Instellingen foutbreien, router, taal, feedback, Talen en dialecten. Talen en dialecten. Instellingen, standaard dialect, Nederlands. Ik heb hem hier op het Nederlands. Rote talen. Standaard ro British English. Nou, British English, je hoort hier, rrr, rrr, dit is echt een uh, niet high Q uh, stem, zeg maar. Meer Als ik dan op meer info ga staan, dan kan ik hem dus, uh, dan kan ik tikken en dan kan ik hem daar alsnog een keertje, nog een keertje tikken en dan kan hij hem gaan downloaden. Ik heb dit nu al twee keer uitgevoerd, één keer op een iPhone en één keer op een iPad. En... Alle keren ging het niet in één keer dat hij dat downloaden goed ging doen. Dus blijf proberen, maar hij gaat het op een dag doen, zeg ik dan maar. Uh, dit ging niet makkelijk. Ik laat even de knop los, want ik zit weer alles uh, rond te wabbelen. En ik zie allemaal mensen vertrekken. Nee hoor... Um, ik ga zo vertellen over de handschrift. Ik ga nu loslaten voor andere opmerkingen. Ja, ik heb een vraag. Je hebt ergens in, bij dat bedieningspaneel gezegd geluid uit. Welk geluid gaat er dan uit? Is het het geluid dat je hebt uh, aan, als je normaal met het, zijkant, de, met het knopje aan de zijkant uh, zet? Of is welk ander geluid? Volgens mij hebben wij dat niet op de iPhone. Dat, uh, uh, die knop in het, uh, in het uh, centrum. Waarom zou dat zijn? Mensen zullen het kijken. Uh, ik zie Alwine, behandel ook het uh, ontgrendelen door te vegen, zie ik Alwine tikken. Ik snap niet precies wat je bedoelt Alwine, want als ik op de, uh, de home-knop knop druk om te ontgrendelen dan veeg ik, vroeger wees ik, maar dat is nu wat lastiger, dus ik veeg gewoon over mijn scherm totdat ik, dan hoor je eerst, het, je hoort natuurlijk de tijd, dan als je één keer veegt hoor je de datum en dan als je nog een keer veegt hoor je ontgrendel en nog een keer vegen, dan kom je in de camera. Dus ik weet niet helemaal wat je bedoelt. Uh, je kunt het even chatten. Ik begrijp dat je niet wil praten. Uh, ja. ja, hij deed het even, maar je kwam niet verder dan ja. Zo, so, nu gaat het geloof ik beter. Je moet, uh, ik kreeg hem niet ontschendeld. Ik moest op home drukken en dan met één keer met drie vingers naar links vegen. En dan kom ik bij de knop. En uh, het, het, uh, het scannen van die iTunes-kaart gaat echt super. Ik heb er speciaal in bewaard. Je trekt een strookje eraf. Je, houdt hem, uh, je gaat naar indisselen. Je kiest voor uh, camera gebruiken of ziet staat daar. Dat druk je op. Dan hou je de, de kaart voor de camera. En je beweegt heel langzaam met hem naar achteren. En dan zegt hij opeens code controleren. Nou, dan doe je verder helemaal niks. En dan zegt die uh, code gelukt of iets dergelijks. Nou, het is echt hartstikke... Ja, mooi hè. Het is natuurlijk voor, uh, voor mensen die kunnen zien een stuk makkelijker. Sowieso al. En wij hebben hier ook profijt van. Ik heb nog even, voordat Nens terugkomt, een opmerking over... Uh... ...218 plus. Jammer, ik ben er net pas. Oké, okay, Kees. <laughs> Kees vroeg in de chat of we de app er al hadden behandeld. Um, even dit verder. Um, over dat uh, controle... Uh... Centrum. Wat ik jammer vind is dat je niet kunt instellen wat daarin komt. Dus je bent aangewezen op de, de, knoppen, de snelle knoppen die Apple daar zet... Nou hebben ze natuurlijk wel de knoppen daar neergezet die je snel wil kunnen bereiken. Zoals bluetooth aan en uit, wifi aan en uit en, en noem maar op. Um, verder wat het berichtencentrum aangaat heb ik ook al gelezen en ook al gemerkt dat er een aantal dingen zijn veranderd die wat lastiger voor ons worden. Omdat de agenda, agenda is gewijzigd zie je daar ook wat meer. Ook die uren zie je daar. Dat vind ik jammer want je zag voorheen alleen maar de afspraak. Ik denk dat dit komt... Uh, maar ik ken de, de Mac-agenda niet zo goed, dus daar kan Nens misschien nog antwoord op geven. Dat zowel Apple als Microsoft de bedoeling hebben om hun twee systemen, zowel hun uh, desktop systeem hè, uh, als hun uh, uh, mobiele systeem, dichter naar elkaar te laten groeien. Je ziet dat bij Apple al heel aardig gebeuren, dat uh, uh, iOS steeds dichter bij OSX komt. En daar zou ook uh, de verandering van de agenda mee te maken kunnen hebben. Oké, okay, Nens. Het gaat niet goed. Uh, ik hoor alleen maar... maar... Ach, ik heb ook geen geduld. Uh, bij de appkiezer ben je iets heel leuks vergezen, vergeten. Als je met drie vingers een appje... Als je, je hebt een app. Je wil hem weggooien. Je vingt met drie vingers naar boven en hij is meteen weg. Hij zegt app sluiten en klaar. Je hoeft niet te tikken. Hij gaat meteen weg. En wat schoppen er nog meer te binnen? Waar had je het nou nog meer over? Uh. Oh ja. Bij dat berichtencentrum... Dan heb je twee keuzes, alles of vandaag. Als je op vandaag klikt, dan zie je alleen de agenda met al die uren. En klik je op alles, dan zie je ook uh, de dingen als regenmeldingen en dat soort dingen. Die was kwijt, maar dan moet je op alles klikken. En... Ja, dat wist ik. Trouwens, dat uh, was ik niet vergeten hoor, die drievingerbeweging. Maar uh, ik heb zelfs nog gezegd dat ik hem zelf niet zo veel zou gebruiken, want ik vind hem niet echt praktisch. Butter butter. Jawel man! Die bent meteen kwijt die app, die app die je weg wil gooien. Dat is hartstikke mooi. En een beetje mega met die. Nee, dit is, dit is een motorische kwestie voor mij. Ik vind dat omhoog vegen met drie vingers vind ik niet echt prettig. Misschien heeft dat met mijn vel te maken. Ik, het, is, het is te stroef, dus het loopt niet lekker. Dus hij lukt ook niet altijd bij mij. Dus inderdaad, Kees, meteen voor jou. Wat, uh, wat ik dus inderdaad doe, is op een app gaan staan met één vinger naar beneden vegen. En dan krijg je dus de mogelijkheid om echt te sluiten, zoals het er nu heet. 218 plus. Hoe kom je in de app kiezen? Uh, je komt uh, op de ouderwetse manier in de app kiezen door twee keer snel achter elkaar op de thuisknop te, te drukken. Ja, als ik Alwin goed begrijp, dan hoef je alleen maar te, je niet te vegen, maar alleen maar met drie vingers te wijzen en dan is, of te tikken en dan is dat klaar. Niks te vegen, toch? Dat ga ik even proberen. Nou ja, even mijn ding. Um, de spiegelfunctie, ik heb een Apple TV en die airplay functie zie ik wel. Maar de meerring, je weet wel dat spiegelen, die kan ik niet meer terugvinden in het bedieningspaneel. Klopt dat? Weet jullie iets iets van? Uh, sorry, ik had mijn microfoon al vastgezet. Ik weet, ik ik zal hem zo even losgooien want, uh, voor, uh, uh, voor Nens, want ik, ik heb geen idee waar je het over hebt over spiegelen. Dus ik, uh, ik heb je niet begrepen. Dat zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar dat komt zo. Ik ga eerst over even camera. afmaken waar we mee bezig waren. 16 uur 11. Nee. Vrijdag 20. .00 16 .00 uur. Vrijdag 20 september. Pagina 1 van 2. Ah, met drie vingers van links naar rechts vegen. Pagina 2 van... Dan lokt hij hem ook meteen en hij vertelt ook meteen van alles. Aria op mijn gps test. Oké, okay, ik ga even twee keer thuisknop doen. App Beginscherm. Begin op mijn gps test. En met actief. Drie... Eén keer aanraken met drie vingers dacht jij als dit. Pagina 1 van 3. Midden van nee, hij, kijk, één keer omhoog, aanraken met drie vingers. Met drie vingers op me uh, is een gebaar dat we al kenden van 6.1.3. Dan vertelt de iPhone waar de voice-over cursor staat. Uh, dus in dit geval, ik roem me wat als ik. Uh, ik, zeg, ik ga even naar de thuisknop. Arie op Soundhound. Soundhound, ik tik nu één keer met drie vingers. Rij 3, kolom 3, pagina 2 van 8. Midden je van je dus, scherm. Zeg maar te horen ik waar je zit. Om te dus je moet inderdaad echt, ik zal het even weer doen, op de thuis, twee keer op thuisknop. Apkiezer. Dan dus ga ik dus. Arie op mijn GPS-test. Met drie vingers naar boven vegen. Pagina 1 van 3. Midden van scherm. Ja, te vegen. Verge met drie niet. vingers om de app te sluiten. Arie op mijn GPS-test sluiten. Weer. Actief weer sluiten. Kijk, het lukt wel. Maar dan moet ik, mijn, moet ik dus mijn iPhone draaien. Dus als ik mijn iPhone in mijn linkerhand heb en ik moet met de drie vingers omhoog wegen, is het gewoon voor mij een niet echt handige beweging. Maar voor de mensen die het wel handig vinden natuurlijk helemaal prima. Um, Robert, stel je vraag nog een keer voor Nens. Ja, ik, ik ben er eventjes uh, tussen gekomen. Dat, dat verhaal van dat geluid van mij dat is helemaal ondergesneeuwd. Wat betekent dat geluid uit nou? Heb je, het, heb, heb je het over die geluid uh, dat ik in de roto kan aanzetten en uitzetten? Want dat betekent gewoon dat de klikjes wegvallen. Van, uh, dat ik van, uh, van links naar rechts en dat die per ding loopt, zeg maar. Of is dat niet degene die je bedoelt? Nee, ik bedoel dat het geluid dat in het uh, controlcentrum uh, aan en uitgezet kan worden. Ja, die heb ik dus niet uh, uh, in, uh, in, het, uh, uh, in dat centrum uh, als ik het op de iPhone doe. Dus ik ga even kijken wat Nens bedoelt met de rotor. En Nens, als jij nog even dat controlepaneel opent en kijken wat geluid uit en geluid aan daar doet, dan is Astrid weer helemaal up-to-date. Ja, ik had het al begrepen dat je dat bedoelde. Um, en ik heb hem ook geopend. hij niet geluid uit. En ik heb hem aan en uitgezet. En um, er gebeurt er niks. Het tekentje wat erop staat is eigenlijk een soort mute geluidje. Er staat een belletje op met een streepje erdoor en dat zet ik aan of uit. Maar uh, ik heb nog geen idee wat het dan doet. Ik ga Speel even af. een muziekje Speel opzetten. Af. Geluid uit. Aan. Uit. Nou, het doet niks met mijn geluid van mijn muziekje. Het Bout. doet ook niks met mijn voice-over. Geluid uit. Uit. Is dat niet gewoon.. De wekker of allerlei dingen die binnenkomen misschien? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Dat zou ik echt moeten, dat zou iemand anders moeten beantwoorden. Of ik moet het even opzoeken, maar nee. Ik, ik heb geen idee. Sorry. Uh, jij doet dit op je iPad, hè? Uh, heb jij ook zo'n schakelaartje zoals op de iPhone zit om geluid aan en uit te zetten? Je wilt het schakelaartje wat je om kan zetten in één keer, zeg maar, uh, waar ik uh, zeg maar mijn ding mee vergrendel. Nou, dat weet ik niet. Ik, ik ken de iPad te slecht. Op de iPhone heb je boven de volumeknop een schakelaartje zitten voor geluid aan en geluid uit. Daarmee zet je de beltoon en al dat sms-toon en dat soort meldingssignalen zet je uit. Ja, ik denk dat dat het is namelijk, want het is een belletje. Maar ik heb mijne ingeschakeld, wij hebben op de iPad wel zo'n dingetje, maar ik heb de mijne ingeschakeld, die kan je inschakelen wat hij doet. Bij mij heb ik hem ingeschakeld dat hij moet vergrendelen. Dus, maar dat zou het zeker zijn, die meldingen die hij geeft. Oké, okay, dan zal ik nog even in het uh, paneel kijken of ik die ook heb, maar volgens mij heb ik die niet. In de oude versie van de iOS 6 zat het zowel op de iPhone als op de iPad. Kon je kiezen of vergrendelen of geluid uit. Dan kon je die knop kon je een functie geven. Volgens mij, ik heb dat nooit op de iPhone gezien of ik moet het eroverheen gekeken hebben. Maar voor mij is dit nieuw. Nee, uh, volgens mij niet hoor. Het is echt niet nieuw. En even terugkomend op de vraag over de mirroring, uh, ik denk dat hij bedoelt dat als je er een, een Apple TV aan hangt, uh, dan kun je dus je scherm op het grote scherm weergeven, dat noem je mirroring. En daar heb ik persoonlijk nog niet naar gekeken en ik heb mijn, mijn Apple TV, die staat gewoon ongebruikt nu in de kast, dus ik zal het checken en daar zal ik de volgende keer wel wat over vertellen. Tom, ik heb nog één onderwerpje, het handschrift, ik weet... Uh... Daar wil ik het toch nog eventjes over hebben, omdat voor degenen die wel uh, hebben leren schrijven dat het toch wel een handige optie zou kunnen zijn. Mag ik van start? Of uh, jij bent de leider, dus laat me weten. Nou, ik ben helemaal de leider niet. Ben je gek? Uh, ja, nee, doe maar lekker, want het is ook al uh, weer uh, lekker uh, tijd en zo. Gaat goed zo. Ik ga ondertussen even kijken wat Kees zegt, want ik ben wel heel nieuwsgierig geworden. Want volgens mij kunnen wij op de iPhone echt helemaal niks met dat knopje om dat anders in te stellen. En ik ga ook meteen even kijken dan in dat uh, controlepaneel uh, of daar uh, ook geluid aan en uit of dat daar zit. Ga je gang. Oké, okay, dan ga ik een stukje handschrift uitleggen. Uh, handschrift zit in instellingen. Dok. Inst instellingen. Algemeen. Geselecteerd. Algemeen. Knop. Toegankelijkheid. Toegankelijkheid. Instelling. Voor. Instelling rotor. Knop. Rotor. Instellingen, Hier kun je dus uh, allerlei dingen aanzetten of uitzetten die je in de router wil zien. Uh, daar is volgens mij Tom al dan heen gelopen. Ik heb er een aantal aangezet die ik wel handig vind. Maar een van de onderdelen afbeeld, is. Verticale naaizig volgorde geselecteerd. Handschrift. Handschrift en die zit helemaal onderin. Naaizig volgorde handschrift geselecteerd. Handschrift. Oké, okay, dan dubbeltik je op en dan heb je hem geselecteerd. Vervolgens ga ik hieruit. Thuisknop. Instellingen. En ik heb nu de rotor ingesteld. De rotor is dat bewegingje van, uh, ik zeg altijd maar om een knopje open te draaien of dicht te draaien. Met twee vingers en dan met één vinger en een duim. Zo, is, zo draai ik in ieder geval een dop van een cola fles bijvoorbeeld. Um, ik ga die rotorbeweging maken op mijn uh, beginscherm. Handschrift. Taal. Handschrift. Daar heb ik kleine hem al. Letter. En vervolgens. kan ik. hoofdletter. met drie vingers naar beneden. cijfers. kan ik vegen door de opties van handschrift. interpunctie. kleine letter. hoofdletter. cijfers. interpunctie. En zoals je hoort heb ik vier uh, opties: ik heb uh, kleine letters, grote letters, interpuncties en cijfers. Interpuncties zijn natuurlijk uh, leestekens, plussen, minnen, nou ja, van alles en nog wat wat geen cijfer of letter is. Um, en daar kan ik hem op instellen. Nou, ik sta nu op het beginscherm en ik heb hem gezet op handschrift. Uh, en, uh, kleine letter. Die, de kleine letters vind ik het makkelijkst te maken, dus ik zet hem op kleine letter. En ik wil bijvoorbeeld, uh, nou ik doe even een letter invullen. T, 13 apps, top viewer. Nou, je hoort al dat ik een T heb getekend op het scherm. En hij laat nu alle T's horen. Of dus alle appjes met een T horen. Nou. 229 apps. Vervolgens veeg ik met twee vingers naar links en heb ik als het goed is de T weer weggehaald. Ik wil naar notities. En Twee apps. Notities. Hij zegt dat hij twee apps heeft met een N. Notities hoor ik. Dus ik dubbeltik. Notities. Notities. En notities wordt geopend. De rugknop. Nieuw knop. Ik pak even in notities een nieuw ding, want. Nieuw notitie. Je Text kunt bewerkbaar. behalve dat je dus dit kunt doen om de zoekfunctie te gebruiken. Dus uh, appjes snel op te starten met een letter. Kun je dit ook gebruiken om tekst invoer in te voeren. Dus tekst, nee, tekst in te voeren, zo zeg je dat. En ik vind het een beetje lijken op die flexie. Uh, die alleen nog maar in Engels verkrijgbaar is. Uh, wat kan ik doen? Nou, ik ga gewoon op het scherm tekens maken. Ik ga even proberen een regeltje te typen. Dat moet ik even op uh, de dingen leggen. Wat ik ga doen is eerst even een hoofdletter maken. Dus ik veeg met... Uh, ik, ik moet even op kleine handschrift letter. zitten, ik, dus ik heb mijn rotor op handschrift gedraaid. Ik veeg even met drie vingers omhoog of omlaag, maakt niet zoveel uit. Ik zet hem op hoofdletter en vervolgens maak ik een... Um, uh, nou, ik uh, zal zeggen even een H. Hoofdletter A. <laughs> nou, hoofdletter K, mijn excuses. Oké, okay. en vervolgens zet ik hem weer op kleine letters. Interpunctie. Kleine letter. En uh, ik ga vervolgens gewoon schrijven. Ik maak een L, oh. die L maak ik zoals ik die maak uh, zoals ik dat aan elkaar schrijven heb geleerd, dus de L is een, met zo'n lus zeg maar. De E, e. de I, I, de N, N. de e. e, en vervolgens doe ik twee vingers naar rechts schuiven Kleiner. en ik heb een spatie gekregen. En ik ga weer even verder. D. I. N. G. E. N. Nou, je ziet N dat als je dit wat vaker gaat doen, gaat dit best snel werken, denk ik. Als ik letters wil weghalen, dan doe ik dat door middel van... Nou, ik zal even een K zetten. K. Door middel van twee vingers naar links. K. En hij haalt hem weg. Wil ik er letters, uh, cijfers gebruiken, dan veeg ik weer met drie vingers... Cijfers. Totdat ik cijfers hoor, ik maak een 6 met mijn vinger. 6. Dit doe ik allemaal op het scherm van de iPad. Dus ik zet echt mijn vinger neer en ik maak de vorm van de letter of, de, of het cijfer. En ik kan ook interpunctie. interpuncties neerzetten. Plus. En uh, Kleine letter interpunctie. Cijfers 7. En twee vingers. 6 plus 7. En zo heb ik 6 plus 7 gezet. Nou, dus ik denk dat er wel wat uh, markt in zit. Zeker als je gewend bent om letters te maken. Je kan best snel invoeren. invoeren. Dus je kan dat... Ik vind het een handige optie om ook snel appjes te kunnen vinden. Ik moet nog wel even wennen. Dus vaak gebruiken denk ik voordat het echt soepel gaat lopen. En je er ook echt uh, profijt van hebt. Zijn er nog vragen over het handschrift? Oké, okay, dat is leuk. Dankjewel. Ik heb ondertussen even naar de rotorinstellingen zitten kijken. En je kunt uh, geluiden toevoegen aan de rotor. En dan kun je dus snel die klik- en plopgeluidjes uh, van de voiceover weer aan of uitzetten. Ik heb trouwens wel nog iets geks ontdekt in de rotor. Ehm... Uh... Dat is een, ik zit, ja, nou goed, het is iets heel raars. Ik, heb, um, ik zat met de rotor te spelen, ik zit gewoon in instellingen. En dan krijg ik ineens soms een, een instel, rotor instellingen wijzig en dan kan ik iets kopiëren. Maar dan lijkt het wel alsof ik een knop kopieer. De vraag is wat ik daarmee kan. En soms doet hij het wel en soms doet hij het niet. Dus laat maar even voor wat het waard is voor mensen die daar ook naar willen kijken. Ik dacht even stiekem, dat is misschien een mogelijkheid om toch iets in het uh, controlpaneel te plaatsen. Maar dit wordt dus in ieder geval even vervolgd. Oké, okay, het is uh, bij half vijf. Um, ik denk dat we hier al aardig wat informatie hebben verspreid over de nieuwe iOS. Zijn er nog mensen die iets willen vragen wat ze dringend zouden willen weten... en wat wij vergeten zijn voordat ze gaan updaten? Ik zou zeggen, ga jullie gang. Nou, het is mij duidelijk en... Uh, ik, uh... Bij iOS 6 weten nog wel dat we heel twijfelachtig waren, ook met die uh, HQ-stemmen wat misging. Maar het is nu 48 uur uh, bijna in het leven. En uh, gaan we zo meteen uitvoeren de update. Ik zie geen reden om uh, te wachten. Ja, dat, ik vind dat eigenlijk ook wel een goede vraag. Ga je nu updaten of ga je nu niet updaten? Ik denk als je echt op zich nog doet dat het niet, uh, en zeker als je van contrast en. Dat moet hebben, zeg maar. En dan zou ik het geen goed idee vinden om het te doen. Maar ja, dat is persoonlijke mening. Um, want die, die, de oude versie heeft gewoon een betere contrast. Uh, maar voor de HQ stemmen bijvoorbeeld op mijn iPad. Ja, dat, ik vond het echt wel heel fijn uh, dat dat komt. Dus als je het op spraak doet, dan uh, denk ik dat je er wel een goede keuze aan kan doen. Ik heb inmiddels wel nog het verzoek uitgezet op het forum. Ik heb daar nog geen reactie over gehad. Blijkt dat een, een downgrade terug naar 6... 1.3 redelijk te doen is. Uh, ik heb niet meer het forum gekeken of ik daar inmiddels uh, reacties op heb gehad. Dus uh, dat zal wel zijn vervolg krijgen we in het Voice-Over forum. Uh, dat is er al geweest. Uh, omdat uh, ik geloof dat het Daan was, die wilde ook uh, zo snel mogelijk terug. En uh, er is ook al gepost de manier waarop dat moet. Er wordt volgens mij, uh, ik weet niet of beide manieren worden beschreven. Want het, het kan waarschijnlijk op twee manieren. Nee, het, het moet via iTunes volgens mij. Sowieso. Uh, de manier die, nou weet ik het weer. De manier die wordt beschreven is de manier die je met uh, een Windows PC en de Windows versie van iTunes, iTunes kan doen. En als je dat wil, um, dan is het misschien uh, slim om daar niet al te lang mee te wachten. Want je weet niet wanneer. Uh, zolang Apple dat nog uh, signed, zeg maar ondersteunt, blijft dat kunnen, maar hoe lang ze dat zullen blijven doen, weet ik niet. Ik wil jullie nog even de, de HQ-stem van Ellen laten horen: Nederlands. Dit is dus bekende Xander. Duits. Hm. British English. Standaardtaal: Nederlands. Berichtencentrum: Knop, bedieningspaneel: Knop. Niet storen. Zo klinkt dus nu de, uh, de, uh, de, de stem van Ellen. Ik vind, uh, en dat geldt eigenlijk ook voor de PC-versie, ik vind de prachtige stem. Er zit iets veel laag in, dat horen je misschien nu ook wel. Dus hij kan uh, op je iPhone een beetje vervormd klinken, maar hij is echt een stuk beter dan de compacte Ellen zoals we die hiervoor hadden. Tom, ik had ook nog een ander iets gevonden. Misschien heb jij daar iets over gevonden. Maar er stond iets over dat er een bug was met de screen sensitivity. Zegt jou dat wat? Ik dacht gisteren, uh, toen ik er pas mee begon, van wat reageert die raar. En dat was vooral als ik hem horizontaal had, Algemeen. gewoon op tafel had liggen. Dan deed ik iets met... met uh, uh, ja, nou ja, het leek net alsof hij soms meer vingers zag dan dat ik erop zette. Maar of ik ben er aan gewend... Uh, of het was iets anders gisteren. Waar ik, ik heb het ook gelezen. En ik had wel zoiets van. Mm, volgens mij herken ik dat wel een beetje. Maar zoals ik er nu mee zit te werken. Heb ik dat eerlijk gezegd helemaal niet meer. Um, ik heb het ook gelezen. En ik geloof. Apple zegt dat, dat ze niks veranderd hebben. Maar ik geloof dat. Uh, uh, als je je vinger al iets boven het scherm houdt. Dan, dan doet hij het al. Dus je moet hem meteen. Aanraken, niet, niet vaak een beetje erboven houden. Maar volgens Apple hebben ze er niks aan veranderd. Maar ik vind dat die iets gevoelig Ja, dat zou dat kunnen, uh, kunnen zijn geweest. Dat ik andere vingers er iets te dichtbij hou. Maar als, het is natuurlijk heel lastig. Ik probeer het nu te doen. Niet storen. Nee, ik Knop. moet hem gewoon echt aanraken. Geluiden. Knop. Nou ja, goed. Ik, ik weet het niet. Ik dacht gisteren dus inderdaad dat daar, dat daar verschil in zat. Maar nou, dat lijkt nu dus niet meer zo te zijn. En inderdaad, ik heb uh, aan het begin van de, uh, de chat wilde ik dat laten horen van de tornado's. Uh, ik heb net even aan Lotte gevraagd en bij haar is het nu ook goed. Dus blijkbaar hebben ze bij Apple iets veranderd, uh, zodat die weer app het nu gewoon weer goed doet. Nou, oh, dus er schiet me nog eentje te binnen. Safari, die heeft niet meer twee vakjes. Dus uh, waar je je www-adres of je zoekopdracht invult. Dat waren twee losse vakjes. Maar ze hebben net zoals bij de computer nu gewoon één adresbalk. Waar je of een zoekopdracht in geeft of dat je je www-adres invult. Ja, nou, mensen, ongetwijfeld zijn we er nog een paar honderd uh, vergeten. Uh, maar ik denk dat we nu toch, uh, we hebben in ieder geval ons best gedaan... om, om jullie uh, een beetje wegwijs te maken in de nieuwe dingen voor de forumlezers... Uh, ...die hier zijn, die zullen inmiddels nog veel meer hebben gelezen. Dus wat mij betreft kunnen we nu door naar de valreep. Um, ja, bekende verhaal. Heeft er nog iemand iets voor de valreep? Iets wat hij van de week heeft gezien, gedaan en zo. Ga je gang. Ik zag Marco net eventjes, dus die mag dadelijk nog een keer. Ik zag dat CanFind uh, gratis was nu deze week, maar dat, uh, dat is even een korte. En ik blijf weg van de app see. Tap, tap, die herkent zo ontzettend veel dingen... Een pakje sinaasappel neer en dan zou je nog bijna vertellen welke supermarkt je het pak hebt gehaald. Oké, okay, die heb ik ook. Ga ik die ook maar weer eens uh, gebruiken. Oh ja, ik heb nog één opmerking. Ik weet niet of ik die net al geplaatst heb. Uh, ik begreep van Lotte dat er ook in de contacten app het nodig is veranderd. Ik zag op mijn thuisscherm ook een nieuwe knop die heet FaceTime. Alleen het lijkt erop alsof ik dan in de contacten kom. Dus uh, nou ja, daar gaan we nog wel naar kijken en daar kunnen we misschien volgende week iets meer over zeggen. Ja, dan, dan krijg je geen, geen telefoongesprek, maar een FaceTime gesprek. En je hebt nu ook, dan krijg je beeld erbij, als je de camera niet uitzet. De camera kun je uitzetten met de homeknop, daar gaat de camera uit. Dan werk je via wifi. En de speaker blijft aanstaan. Dus nu, dan bel je gewoon handsfree. Je hebt nu ook in de, bij de nieuwe update, heb je audio FaceTime. Maar ja, je ja hebt het niet geüpdate... Ik moet er vanavond nog zo gek krijgen dat hij dat doet. En dan kan ik dat proberen hoe dat werkt. Maar volgens mij werkt dat dan hetzelfde als Facetime. Zonder beeld, alleen met audio. En uh, dat vind ik wel heel erg. Ja, Facetime ken ik. Dat doen Nens en ik altijd vlak voor de voice chat nog even. Omdat de, de, de audio geluidskwaliteit gewoon heel goed is. Ik heb hem inderdaad zien staan, audiogesprek, bij Facetime. Dus, uh, uh, nou, dankjewel Alwien. Ja, bij de contacten is uh, schijnt ook veranderd. Ik heb het nog niet gezien, ik heb het nog niet geüpdate. Maar het schijnt ook veranderd te zijn dat je kunt kiezen voor verkorte namen. En dan heb je bijvoorbeeld alleen een voornaam. Dat, dat kan onhandig zijn als je uh, een paar mensen in je omgeving hebt die het, dezelfde voornaam hebben. Maar het kan ook wel handig zijn voor sommige, uh, voor sommige mensen. Dus uh, je kan kiezen, Dirk van de Velden of alleen Dirk. Dat had ik gezien, want ik, ik ben ook tussendoor alle uh, instellingen aan het doorlopen, wat daar nou echt in veranderd is. En inderdaad, bij e-mail, contacten en agenda uh, kon je dus uh, bij de uh, contacten kiezen van uh, sorteer op voornaam, achternaam of achternaam, voornaam en, en laat zien voornaam, achternaam of achternaam, voornaam en daar staat nu een knop verkorte naam bij. Dat kan heel interessant. Wat ik in ieder geval heb al, al heb vernomen nog over FaceTime, je kan ook heel bewust audiogesprek tot stand brengen in plaats van een volledige bultverbinding tot stand brengen. Heel handig als je in de trein zit en uh, nou schudt het toch een stuk bandbreedte, alleen een audiotransport. Ja, dat, dat had Alwin net ook genoemd. Uh, ja, dat, dat kan heel wel. Het is prima. De geluidskwaliteit is goed. Het wordt een soort Skype, maar dan zonder. Uh, uh, uh, eigenlijk gewoon een soort Skype. Maar dat is nog, nog steeds tussen alleen Apple-producten, hè? Klopt. Maar volgens mij kun je Facetime ook gebruiken uh, met uh, mobiel netwerk, hoor. Ook zonder, uh, zonder wifi. Dus uh, zowel via 3G-wifi, um, maar. Daar kreeg ik net niet mee welke microfoon er net open stond. Het is inderdaad puur als Apple gebruikers onderling. Android gebruikers doen hier niet aan mee. Er is nog iets wat je bij het updaten kunt tegenkomen. Uh, dat is dat er wordt gevraagd of in ieder geval dat de uh, bepaalde provider instellingen worden veranderd. Dat schijnt te maken hebben met het NL Alert. Ik kwam hem inderdaad bij mij tegen, Belot, heb ik hem niet gezien terwijl we allebei T-Mobile hebben. Maar er worden dus bepaalde instellingen die met je provider te maken hebben uh, veranderd. Dus wij gaan aan, als Apple gebruikers eindelijk meedoen aan de uh, NL Alert nu? Daar lijkt het wel op. Maar begreep ik ook dat dat ernstig veel batterijen op eet? Geen idee. Ik heb daar nog niks over gelezen. Ik weet ook niet of je het aan of uit kunt zetten. Met toestellen die het al hebben, kan je het ook niet op uitschakelen. Het is voor mij ook de bedoeling dat je er dus, uh, vast aan meedoet. En het was al enigszins voor mij wonderbaarlijk dat de Apple gebruikers buiten de boot vielen met NL Alert. Ik vind dat te googelen, als iemand anders nog wat praat, dan heb ik geiten wat over gevonden. Nou, ik heb ook begrepen dat het vrij veel batterij kost. Dus dat je het, uh, ja, op bepaalde tijden het beste uit kan zetten. Het uh, s'nachts en zo. Maar, uh, want het kost, schijnt, Want het blijft natuurlijk op de achtergrond draaien. Dus het schijnt vrij veel batterijen te kosten. Oké, okay, ik ben hier de leek. NL, alert, alert, NL. En mij zegt het helemaal niks hoor. Dat is toch die vervanger van dat achterlijke, uh, gezoom elke eerste maandag? Klopt, dat is als, uh, vroeger zeiden we dan als de Russen kwamen. Ben je ook van die generatie, Tom? Ja. Dus dat geloei op maandag, op de eerste maandag krijgen we niet meer te horen dan? O, die! Nee, die digitale sirenes, die, zijn, uh, die, die, nou ja, die zullen natuurlijk nog wel blijven, want uh, niet iedereen kan het hebben. Uh, er zijn trouwens al wel wat van die diensten hoor. Ik krijg bijvoorbeeld van uh, Omroep Flevoland een smsje als de Russen uh, hier een alert is. En ik heb ook geen idee hoe ze dat willen laten gaan werken, maar ja, dat is dus inderdaad de bedoeling dat het uh, dat soort alarmeringen gaat vervangen. Nou, ik heb het inderdaad gevonden en ook de website van uh, no Alert, die uh, uh, spreken er zelfs al over dat uh, Apple ontsluit uh, in iOS 7, uh, wij kunnen meedraaien met no Alert. En dat gaat uh, eigenlijk voor alle andere toestellen verplichte deelname worden. Ja, ja, de overheid beslist. Hebben ze mooi pech, want s'nachts staat het ding mooi uit. Ja, maar ik vind het inderdaad, als dat echt veel batterijen gaat kosten, dan vind ik dat echt vervelend. Maar goed, wat kunnen we eraan doen? Oké, okay, mensen, uh, het is uh, alweer tien over half vijf en uh, er staan hier beneden alweer wat hondjes die uh, uitgelaten wensen te worden. Um, ik weet niet of er nog iemand iets heeft. En anders dan gaan we er een eindje aan breien voor deze vrijdag de 20e. Ik heb even gekeken voor uh, die, uh, dat NL-alert. Uh, als je naar instellingen gaat en je geeft naar het berichtencentrum. Dan uh, je klikt het berichtencentrum aan, school je helemaal naar beneden. Ik heb een iPhone 4S, mijn vrouw heeft een iPhone 4. Zij ziet hem niet staan. Maar ik heb uh, melding onderin het berichtencentrum, uh, noodsignaal uh, in of uitschakelen. Dus daar kan je hem eventueel aan en uitzetten. Dankjewel. Dat zou dan kunnen betekenen dat mensen met een iPhone 4 in ieder geval als de bom valt pech hebben. Ik kan je opvegen. Daar lijkt het wel op. Het is, uh, het is vreemd. Uh, als Apple er dan aan meedoet, laten ze er dan, dan goed aan meedoen, toch? Nou, bij mij mag je gewoon vallen en ik hoef hem gewoon niet te overleven. Maar dat is een hele... Hallo, ik heb nog een vraag. Kan ik die even kwijt aan Nancy? Tuurlijk, ga je gang Kees. Uh, Nancy, hoe kom je in de app kiezer als je niet de voice over aan hebt? Dus gewoon voor de ziende. Ik denk dat Tom die ook allemaal be kan beantwoorden. Nou, ik dacht gewoon twee keer op de thuisknop drukken. Ja, mijn buurman was net hier en die. Kijk, ik zit toch op de oude versies. Ik heb geleerd van de vorige keer, ik wacht wel even. Maar mijn buurman die kwam naar beneden. Hij zei: Ja, je hebt nou allemaal dingen die je aan en uit moet schakelen. En de app kiezer, daar kan ik niet mee inkomen als ik twee keer op de thuisknop druk. Dus volgens hem was het op een andere manier. Maar ik vraag het maar. Nee, nou ja, dat is gewoon twee keer de, de, de thuisknop indrukken. Het ziet er wat anders uit. Misschien, uh, het ziet er wat heel, nou wat anders uit. Het ziet er heel anders uit. Dus daar moet hij even rekening mee houden. Dus hij zou kunnen denken dat hij niet in de apkiezer zit. Wat zei hij ook alweer? Even kijken wat hij nee. ook alweer zei. Abkiezer. Beginscherm. Ja, hij zegt dus nog steeds apkiezer en bovenaan de knop beginscherm. Dus ik weet ook niet of apkiezer op het scherm staat. Dat kan jij me vertellen, Nens. Nee, er staat nergens opkiezer. maar hij heeft ook de, hoe hij eruit ziet is nu ook anders. Vroeger had je gewoon een uh, hele verticale, nee, horizontale lijn waar alle... Kleine icoontjes in stonden. En nu heb je dat niet meer. Nu heb je een icoon. En daarboven zie je een kleine weergave van, uh, van het appje, van het zeg maar. Dus een schermafbeelding van dat appje. Dat staat erboven. Dus het ziet er iets anders uit. Oké. Okay, nou. Ik uh, ga de iPad als eerste doen. Van het weekend. En dan ga ik uh, stoeien. In ieder geval. Uh, en ik heb ook nog iets begrepen. Hadden jullie het over dingen aan- en uitzetten. Vanwege het batterijgebruik. Een heleboel apps. Ja, die, die, die, die, die, die woorden, die blijven dan niet in de app kiezen hangen. Dus als je die gebruikt en sluit, dan zijn ze niet actief meer. Daar hebben jullie het net ook over gehad, geloof ik. Ja, er zijn twee dingen van belang. Uh, zo op uh, die minuten binnenschieten, dat is dat je in instellingen algemeen bij ververs apps op achtergrond... Daar moet je even ingaan en dan kijken welke apps je dat laat toestaan. En dat, zijn, dat heeft vooral met locatievoorzieningen te maken. Uh, dus niet met of apps in de appkiezer terechtkomen... maar of ze, als ze op de achtergrond zijn, ook nog dingen mogen doen. Um, een, een tweede, uh, en dat heeft te maken met de 4S-gebruikers... en ik weet niet hoe het met de iPad zit... het zal wel met het retina-scherm te maken hebben... Dat is de bewegingen, minder beweging heet dat, dat zit in instellingen algemeen toegankelijkheid en dat heeft te maken met een soort 3D effect, als je ergens naar kijkt en je beweegt je iPhone dan schijnt dat te veranderen zodat je een soort diepte effect krijgt, maar dat schijnt ook nogal wat batterijen te kosten. Dus in ons geval, als je dat niet gebruikt en het is hinderlijk, zou je dus in instellingen algemeen toegankelijkheid minder beweging aan kunnen zetten. Kijk, helemaal geweldig. Ja, ik was een beetje veel afgeleid. Ik zat op de achtergrond mee te luisteren. Ik ga jullie in ieder geval bedanken. En uh, zeker voor jullie ontwichtelijke moeite dat jullie zo snel al zoveel dingen uitgezocht hebben. Terwijl ik er net een dag op heb staan. Ik vind het uh, toppie van jullie. Uh, ik heb één hand de knop ingedrukt, dus ik kan niet applaudisseren, dus ik doe het even op de tafel. Ik vind het helemaal toppie. Dankjewel daarvoor. Dankjewel Kees, dat doet ons goed. Fantastisch, heel goed. Uh, jongens, voordat ik ga afsluiten, geef ik de microfoon nog één keer los voor de valreep. Dat ik iedereen een prettig weekend toewens. En uh, ja, dat het eens sporadisch zijn dat ik er af en toe bij ben. is werk ik op deze tijd. En dan... Uh... Zit het er niet in voor mij, dan mag ik achteraf luisteren. Want dan is mijn input hier niet aanwezig. Oké okay, Marco, nou hartstikke leuk dat je er in ieder geval vandaag bij was. Oké okay, mensen, uh, eenmaal, andermaal. Goed, dan gaan wij sluiten voor vandaag. Dan wil ik iedereen hartstikke bedanken voor de aandacht en voor de, uh, alle aan- en uh, opmerkingen en uh, toevoegingen en noem allemaal maar op. Ik heb het vorige week ook al gezegd, zonder jullie zouden we dit uur niet kunnen maken. Nogmaals hartstikke bedankt en een heel goed weekend en uh, wij gaan even uitrusten van al onze iPhone uh, perikelen van de afgelopen dag. Een heel goed weekend en tot volgende week vrijdag. Groetjes! Ja. move